In Amsterdam heeft de politie het damrak afgesloten in verband met een overval op een hotel. Volgens de politie zitten overvallen mogelijk nog in het pand. Het gedeelte tussen het Centraal Station en de Dam is dicht en de trams worden omgeleid. De Syrische strijdkrachten zijn opnieuw in actie gekomen om betogingen tegen de regering de kop in te drukken. Uit Banayas komen berichten dat het leger met tanks de stad aan de Middellandse Zee is binnengedrongen. Of daarbij geweld is gebruikt en of er doden of gewonden zijn is nog niet duidelijk.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 Het weer volop zon met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima van 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Mooi opnieuw zonnig en warm met later op de dag van het uit kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. Tussen Batuverdorp en Sloten. staat 2 kilometer file en zijn er twee rijstroken dicht. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Mei zit weer in de maand en dat betekent Mei maand fietsmaand. Er is keuze uit ruim 500 bijzondere routes in heel Nederland. Combineer een tocht met een culinair evenement of fiets door de polders langs de molenroute. Kies de tocht die bij u past op lekkerweg.nl/fietsmaand. Fiets en geniet tijdens Mei maand fietsmaand. Bezoek vandaag de plantenmarkt in de Hortus Botanicus Leiden. U koopt bijzondere soorten planten en bollen direct bij kwekers, die ook klaarstaan met verzorgingstips. Er zijn rondleidingen, groenworkshops, kookdemonstraties en kinderworkshops. Een mooi moment om inkopen te doen voor het nieuwe tuinseizoen. hortusleiden.nl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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie: Mieke van der Wey en Victor De Koning. Nogmaals, goedemorgen, drie minuten over negen. Welkom bij dit eerste volledige uur van de Nieuws Show. En ik ga u direct vertellen wat we gaan doen. Nou, over een klein kwartier, dan praat Zuid-Amerika-kenner Edwin Koopman u bij. Over de oorlog, de slagkracht en mogelijk ook de ondergang van Hugo Chavez, u weet, de dictator en ook de oliekoning van Venezuela. En daarna onze eigen Martin Gauss, die scheidt de zin en de onzin in de hype rond hondenfluisteraar Cesar Milan. Uh, Mieke zei er net al, is Martin ook niet een soort hondenfluisteraar? Ja, dat het wel. Ja. Ja, maar die man had wel in een vloekende zucht drie keer... uiteindelijk eindelijk een musical uitverkocht dit weekend. Ik hoop niet dat het om jalousie de métier gaat. Nou, misschien speelt dat ook, een rol, dan gaan we hem zo meteen vragen. Ja? Uh, en dan, uh, kwart voor tien, een promotieonderzoek van psycholoog Ad Bergsma. Die gaat op 10 mei promoveren bij de geluksprofessor Ruud Veenhoven in Rotterdam. En zijn promotieonderzoek gaat over de zoektocht naar geluk... die in zelfhulpboeken wordt uitgewend. Misschien staan ze ook in uw boekenkast. Maar we beginnen met de lange weg van schuld en boete. Volgende week doet de rechtbank in München... uitspraak in de slepende zaak tegen John Joek. Hij wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn aan de moord op bijna 28.000 voornamelijk Nederlandse joden in het vernietigingskamp Sobibor in 1943. De zaak begon op 30 november 2009... en mondde uit in een eis door het Openbaar Ministerie van zes jaar cel... en een slotpleidooi van drie dagen van advocaat Bush. Gedurende deze hele periode deed trouwjournalist Wim Boevink... verslag van het proces. En hij is bij ons de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, was dat nou een, uh, een zware klus? Nee, het was geen zware klus. Uh, ik ben eigenlijk anderhalf jaar lang toch gefascineerd gebleven. Hoe komt dat? Overigens een kleine correctie. Die slotpleidooi is nog niet helemaal afgelopen hoor. Ze dat heeft u... drie dagen gesproken en er komt uh, zeker nog een dag. Hè? Dan heb ik dan zo'n hekel aan mensen die meteen met de kleine correcties beginnen. Maar goed, ja, maar het, ge het geeft aan ja, nee, de oefenloosheid ja. aan. Ja. <laughs> nee, het geeft ja. de zware. Nee. Ja. Maar goed, uh, ik zei, uh, was het uh, te, te doen dat we zeiden nee, ik was eigenlijk al die tijd geboeid. En toen vroeg ik, ho ho hoe komt dat? Ja, als je jezelf hebt voorgenomen om je, uh, om je op zoiets uh, echt te concentreren. Het is, het is eigenlijk altijd zo, het is bijna een soort wetmatigheid, ook in de media. Dat rechtszaken die wat langer duren, in het begin heel veel aandacht krijgen. Daarna uh, valt het helemaal stil ja. en aan het eind komt die aandacht weer terug. Hè, tegen de tijd dat het vonnis uh, volgt. Uh, en wij hadden ons voorgenomen, uh, wij wil ik zeggen, ik en ook, de krant stond erachter. Uh, om deze zaak nu eens echt, echt tot in detail te volgen. Het enige was. Uh, de gedachte was dat het in mei 2010 afgelopen zou zijn. Dus het uh, was ongeveer op vier, vijf maanden begroot. Dat konden we ook allemaal aan, inhoudelijk, financieel ook. Het was een, een, niet zo'n hele rijke krant waar ik voor werk. En het werd eigenlijk allemaal langer en langer en langer. En toen zijn er we natuurlijk wel eens twijfels gerezen: ja. van, uh, moet Moeten je er nog, nog doorgaan? doorgaan? Ja. En, uh, uh, en ik heb wel eens het advies gehad van: kan je niet eens. Kan je niet gewoon de helft doen bijvoorbeeld. Uh, en dan had ik altijd uh, de, de, de wede vraag van uh, en welke helft moet ik dan weglaten? Want dat, dat, we, dat is zo moeilijk te zeggen bij zoiets toch tamelijk ongewis. Mm. En het is, het is eigenlijk een proces, is iets wat gaande is. En het was een anderhalf ja. jaar durend onderzoek. Maar had het naar ook iets maken van waarheid. Dat trouw natuurlijk toch, aan die tweede wereldoorlog als is verbonden. Dat je zegt, het is bijna een soort schatplicht aan het feit dat wij daar onze roots hebben in die geschiedenis. Ja, dat was, dat was zelfs bijna heel letterlijk zo. Want dat trouwens is, is, is opgericht in, uh, in januari in 1943... en dat was twee weken voordat de eerste trein... uit Westerbork naar Sobibor trok. Mm. En, en die, die bijna parallele uh, uh, situatie, dat was voor ons ook wel aanleiding. Om te zeggen, van nu dat allemaal nu dreigt te worden afgerond, dat we daar dan maar eens heel goed bij blijven. Goed. Het heeft veel langer geduurd, onder andere omdat die Demjan Joek uh, steeds uh, ziek was. Uh, dat slotpleidooi, dat nu nog steeds niet is afgelopen. En was dat dan waardig slot van dat ik... slopende proces? Ik, ik heb daar bizarre verhalen over gelezen, onder ja. andere van u. Ja. Ja, waardig slot. Um, het was een slot wat bij het proces past. Dat wel, denk ik. Dat wil zeggen, het is ook tamelijk rommelig verlopen. Er is, er is veel geruzied. Um, uh, en het, het eindigt nu bijna in een, um, in een verweer van de verdediger die wijst op vormfouten. Uh, je zou nog eens bijna, het zou bijna zover kunnen komen dat het, uh, dat het niet tot de veroordeling komt vanwege een vormfout. En dat zou natuurlijk wel een grote blamage zijn. Want dat is dus natuurlijk die... de, de centrale vraag. Hè. Gaat hij naar allerlei procedurele dingen kijken... of gaat het echt om het aanvallen van het bewijsmateriaal? Want daar zit het natuurlijk toch altijd de crux van het hele proces. Ja, ja de verdediging heeft dat natuurlijk heeft, heeft beide gedaan. Ja. Uh, en, en het is natuurlijk ook... Ik moet zeggen, uh, die vraag wordt mij ook wel eens gesteld... en misschien hadden jullie mij ook willen stellen... wat uh, denk jij dat hij schuldig is... Nee. Nou, die stellen we nu dan. <laughs> want dat heeft hiermee te maken. Ik, wil, ik heb in eh, eh, anderhalf jaar tijd ben ik ook eh, heen en weer geslingerd geweest. Tussen momenten waarvan ik dacht, nou ben ik overtuigd van dat deze man schuldig is. Maar ook weer door twijfel besprongen. Want ik dacht, ja, hier wordt toch iets gezegd wat misschien niet kan kloppen. Dus, dus, dus is, het is zo ontzettend moeilijk, denk ik, om, om heel precies te zeggen. wat iemand na 65 jaar, ruim 65 jaar, precies heeft gedaan. in een kamp waarvan alle sporen zijn uitgewist... en waarvan eigenlijk geen ooggetuigen meer zijn die hem daar uh, uh, kunnen traceren. En hij was natuurlijk ook een. wat stond er. Een kleine vis van de kleine vissen of zo. Het was, het was geen, geen big fish. Het was iemand die vrij laag in de hiërarchie stond. Maar goed, omdat die ja. grote vissen er niet meer zijn... wordt ja. alles nu op hem gericht. Ja, hoewel deze kleine vissen... Eh, eh, daarvan waren ook die, die uitzonderlijk vreed eh, hmm. hebben opgetreden. Dus, ja. dus, maar dan gaat het toch weer om, om excessieve eh, misdaden. Eh, en daarvan... Eh, kan je ook niet zeggen dat hij, daarvan, dat hij daaraan schuldig is. Althans, dat kan niet bewezen worden. Ja, die, die Bush, hè, die, die, die, die dus nog steeds bezig is met dat pleidooi. Van drie dagen, dat, dat, of misschien wordt het dan nog langer. Dat, dat vind ik op zichzelf al eh, bizar. Want ja. iedereen viel door, Dat was ook niet om uit te houden, toch? Begreep ik. Nee, nou, nee dat is, ook, komt ook een <laughs> beetje door zijn, door zijn eh, spreektrant. Eh. Hoe spreekt hij dan? Doe dat eens voor. Oh, eh... Nou, mechanisch, heel mechanisch, Je leest hij woord voor woord een tekst voor. Eh, waarvan ik nu inmiddels weet dat het 120 A4'tjes zijn, getikt. Mm -hmm. eh, die vervolgens ook nog vertaald moeten worden in het Oekraïns ja. voor de aangeklaagden. Eh, dus wat we horen in die kleine zaal is die, die mechanische stem. Mm -hmm. Die aan, aan bijna elk woord nadruk geeft, wat heel vermoeiend is. Hè. Eh, en daartussendoor dat de Oekraïens gemurmel van de tolk... Uh, en, en daar dan uh, ja, uren achtereen naar luisteren, dat, dat vergt wel wat van je. Van je bij je slaap dus? Ja, daar wordt ook geslapen. Ja. Ja. En, en die, die, die, die Bush, die u schreef uh, in Trouw... zijn missie is een obsessie geworden. Wat bedoelt u daarmee? Um, nou ja, dat ik denk dat hij er werkelijk van overtuigd is... dat zijn cliënt onschuldig is... Maar dat hij dat ook nog eens verbindt aan, eh, aan een, een groot hart voor de zaak van de Oekraïners. Dus komt nog eens me... bij dat zijn vrouw, zijn vrouw van Oekraïnse afkomst is. Um, uh, en, en hij heeft, zich heel erg, heeft een, een dag gehad in het slotperd door waarin hij in tranen is uitgebarsten. toen hij zelf ging verhalen hoe de situatie in de jaren 30 in de Oekraïne moet zijn geweest... tijdens de grote hongersnood eh, afgedwongen ja, door Stalin. Maar dat is raar. Iemand die aan de ene kant dus heel mechanisch praat... en tegelijkertijd in huilen aanbarst. Ja, Dat was een uitzonderlijk uh, ogenblik uh, in, in, die, in die drie dagen uh, van pleidooi. Uh, waarin we elkaar ook allemaal even aankeken van wat er gebeurt er nu. Zijn stem brak, dus het mechanische was er even uit. Dus het kwam ook pas weer heel knarsend op gang daarna. Maar we hadden naast ook het gevoel... Um, de wijze waarop hij over de holocaust sprak... was weer veel, veel technischer en gedistanceerder. Ja. Dat, dat je als het ware in alle rampen van de mensheid... Je een bepaalde ramp kan uitzoeken waarbij je meer betrokken voelt dan bij de andere. Ja, maar wat ik zo interessant, vond, u drong ons er net een vraag op... zou ik bijna willen zeggen, van, uh, vind je hem nou zelf schuldig of niet? Maar u gaf er geen antwoord op, want u zei in het begin dacht ik wel en toen weer niet. Dus nou ja, de, ik, ik stel de vraag ik, opnieuw... Ja. U, u bent nou ja, daar rechter? Ik, nou ja, u... ik ben blij dat ik geen rechter ben. Als een rechter hem vrij zou spreken, zou ik daarmee kunnen leven. Zo is mijn gevoel. Als hij hem schuld zou verklaren, ook. Maar geen van beide uitspraken levert iets op. Waarom is dan dat hele proces uh, daar geweest? Ja, uh, ik denk dat, dat, dat, die toch, dat het toch heel nuttig is geweest. Omdat uh, toch nog even een podium is geboden... aan een reconstructie van een, van een vernietigingskamp... Uh, waarvan ik al eerder zei, dat er geen enkel spoor meer van is overgebleven. En dat het toch ook weer heel erg weggezakt is. En je, je merkt ook, uh, er zijn natuurlijk nabestaanden van slachtoffers bij betrokken, um, hoe belangrijk dat voor hen ook is. En ook voor de herinnering. En het kan zelfs ook gevolgen hebben voor uh, de wijze waarop die gedenkplaats daar wordt ingericht. In Souhibor. Dus, dus het, heeft, het heeft toch een, uh, uh, een effect op, uh, op, uh, op onze collectieve herinnering. Maar dan gaat het niet meer om Demian Newk zelf. Ja, dat, dat is ook, uh, ook een beetje de kritiek. Want waar gaat het hier nou eigenlijk precies om? Zijn er niet, worden niet allerlei andere belangen gediend... Uh, die op zichzelf best uh, uh, nobel zijn? Maar in hoeverre is deze figuur niet eigenlijk een... een, een, een, een uh, uh, wordt hij vermalen uh, in al die uh, belangen? Dat nou, is een kwestie, ja. En het feit dat hij al die tijd uh, gezwegen heeft... draagt daar natuurlijk ook uh, toe bij. Ja, ja uh, dat vind ik dus heel ongelukkig eigenlijk van die verdediging... en de lijn die de verdediging heeft gekozen. Ik, je zou toch hopen dat ze misschien het zouden hebben aangespoord... om toch wat te verklaren. Um, uh, en dat merk je ook heel sterk bij de mede-aanklagers... van wie de meeste Nederlanders zijn, uh, nabestaanden. Die be enorme behoefte aan een woord van hem. Bijna alsof dat er een verlossing zou kunnen brengen. Ja. En je snapt dat ook wel. Maar hij heeft uh, Damianhoek, uh, ken ik toch voor iets en, en zijn verdediger voor een andere uh, lijn en, gekozen. En dat maakt het voor u natuurlijk ook lastig, omdat je als het ware om die man heen moet schrijven. Ja. Ja, ja je moet om die man heen schrijven. Je kan hem wel beschrijven. Maar dan zie je ook alleen maar. En al die uh, anderhalf jaar heb ik er eigenlijk maar één figuur gezien, en dat is een liggende figuur in bed. U hebt nooit iets bij hem uh, opgemerkt. Nee, nauwelijks. Uh, ik, ik, ik heb me wel eens afgevraagd hoe het, hoe het zou zijn om in zo'n bed te moeten liggen en je dat allemaal te moeten aanhoren. Uh, in, in misschien moeizaam Oekraïns vertaald. Uh, in, uh, Duits verstaat hij niet, Engels een beetje. Hij heeft natuurlijk lang in Amerika gewoond, maar het voertaal is natuurlijk Duits. Uh, en wat ik ook bijzonder knap vind eigenlijk, en het lijkt, maar het lijkt me persoonlijk een kwelling, is om, om uren achterheen doodstil, dat is ook zo, op je rug te liggen en naar een plafond te staren. Moet ja. je maar we eens en... proberen. Dat proces eigenlijk, dat, niet dat, is, nee. dat is legendarisch geweest. Dat was ook veel meer klip en klaar. We zien nog die foto's van die man in dat glazen hokje daar in Israël. Wat zijn nou de, de, de momenten die we later, ook via uw verslaggeving... van dit proces overhouden? Wordt dit ook zo'n legendarisch proces bijgezet in de geschiedenis... van de jacht op uh, nazi-misdadigers? Nee, ik denk niet dat, dat dit een legendarisch proces wordt. Wel heeft het de, de, de functie... Uh, dat het een, een, een, een rechtsgeschiedenis gaat afsluiten. Uh, het, wordt, het is geafficheerd als het laatste grote natieproces. Uh, uh, ik denk niet dat het uh, letterlijk het laatste is. Uh, ja? Het lopen uh, dat mensen zoals ja. de Mjanjoek zijn er nog steeds, uh, ook in Amerika trouwens... Uh, die in dezelfde functie hebben geopereerd als In Zuid-Amerika misschien wel. En, ja, misschien ook in Zuid-Amerika, dat zou heel goed kunnen. Edwin Koopman? Ja, die gaat op jacht. Ja dus, ja, dus. Maar die zullen nooit meer deze aandacht trekken. Omdat Demjank was natuurlijk een bekende figuur. Dus in die zin wordt wel iets ja. afgerond. Maar ik zou het niet legendarisch willen noemen. We nee. hebben de Nederlander die daar voortdurend ook aanwezig was, meneer Schelders. Ja, Heb je daar veel contact mee gehad? Ja. Nederlanders die bij dat proces aanwezig waren? Uh, nee, niet zoveel. Maar natuurlijk wel. Uh, we hebben natuurlijk wel uh, contact gehad, ja. ja. Want de vraag is ook hoe kijken die daar natuurlijk naar? Dat, uh, je wilt uh, de mede-aanklagers, ja. uh, de nabestaanden. Ja. ja, ja. Ja, ik wil hun, hun positie is natuurlijk uh, die van uh, mede-aanklager... dat wil zeggen dat ze achter de man schuldig. Ja. Um, en ik denk ook niet dat zij uh, in de loop van het van, van dat, van dat proces er twijfels over gekregen hebben. Dat blijkt ook uit hun pleidooi. Ze hebben ook allemaal een slotpleidooi gehouden. Zijn zij er eigenlijk ook al die tijd bij geweest? Nee, nee, nee. nee, dat, dat, dat zou ook wel ik denk, een erg grote belasting geweest zijn. Ze ja. zijn, zijn, zijn in het begin geweest. Ze zijn uitgenodigd in het begin een verklaring af te leggen. Dat was ook vaak heel emotioneel. Omdat ze natuurlijk namens hun, hun, hun familieleden spraken die er niet meer zijn. En, um, en aan het slot hebben ze nog eens uh, ja, bevestigd uh, hm. dat ze hem schuldig vonden. Nu hebt u, dacht ik, 150 stukjes, dat klinkt uh, misschien minder aardig dan ja. ik bedoel, uh, stukken ja. geschreven. Ja. Daar kan een nietje doorheen, dan heb je een boek. Ja. Dat gaat gebeuren, denk ik. Ja. Dat durf ik wel te voorspellen. Ja. Zou het nou ook mogelijk zijn dat u na pakweg vijf jaar wat meer distantie hebt gekregen... en dat u zegt, dan ga ik alsnog een soort analyse maken vanuit die meer distanciële positie... van wat dit proces nou eigenlijk allemaal heeft betekend? Ja, dat zou het proces zeker verdienen. Ik denk trouwens ook al dat er al mensen bezig zijn om dat te doen. Dus als ik het niet doe, dan doet een ander het wel. En mijn kleine verdienste is dat ze dan wat materiaal hebben. Nou, wat bescheiden. En wat gaat u hiernaar? Denkt u, ik ben blij dat ik klaar ben? Of gaat er een enorm gat vallen? Of valt het mee? Nee, dit behoort gewoon tot mijn werk. En ik hervat gewoon mijn andere werk. Dat gaat gewoon door. Okay. Hartelijk dank. Wim Boefink, verslaggever van trouw. En we spraken met hem over het proces tegen Demjan Yuk. Waar hij dus uh, nauwgezet verslag van heeft gedaan. En uh, volgende week is, die, is dat vonnis? Of heb ik het nu weer mis? <laughs> nee, het, het staat inderdaad op de agenda voor volgende week. Ik okay. heeft, ja. Dankjewel. Dat goed. Is goed. Ja, Edwin Koopman werd al even heel zeilings in het nou, vorige gesprek betrokken. Ja, maar... Het is toch erg dat ik aan Zuid-Amerika denk bij nazi-misdadigers. Ja, daar nou, zijn er toch flink wat heen gegaan in die tijd. Ja. Maar we gaan nu niet over zo'n. Uh... Nee? Bejaarde ja. uh, nationaalsalarige praten, maar over Hugo Chavez, de man die Venezuela, als ik het goed heb, al dertien jaar leidt, die blijft zich overigens onvermoeibaar uh, roeren, uh, ook op het wereldtoneel. Um, hij wil bijvoorbeeld als enige onderdak bieden ja. aan uh, meneer Qaddafi, um, ja. maar hij heeft bijvoorbeeld ook uh, de krant hier in Nederland gehaald met het opeisen van de Nederlandse Antillen. Nou, over de Capriolen en de invloed van een van de meest opvallende linkse leiders... sinds Fidel Castro verschijnt komende week. Dat boek waar we het al over hadden. Nou, de Oliekoning. Het is er al. Oh, ja. Ja. Het is een dummy. Hier staat verder niks oh, in. Hij, het echte okay. boek komt uh, met woensdag en donderdag in de winkel. Woensdag. Uh, ja. nou, we hebben het even via internet kunnen lezen alvast, uh, met win. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Ik vond wel een leuke naam. Want je kunt zeggen een oliemannetje. Maar dat is heel iets anders dan een oliekoning. Ja, het is ook... Uh, als je een uitleg uh, vraagt daarover. Nou ja, de olie slaat natuurlijk op... De, de olierijkdom van Venezuela. En dus eigenlijk de basis van die hele revolutie. Want die wordt daarmee bekostigd. Ja, en koning, dat heeft te maken met de eeuwigheid... waarmee hij zichzelf aan de macht wil houden. Ja, want uh, hij heeft geloof ik ooit... maar één referendum verloren. Maar voor de rest heeft hij steeds ja. verkiezingen uitgeschreven... Waar die weer uh, juichend als overwinnaar uit de voorschijn kwam. Ja, want ja, koning en verkiezingen, dat hoort natuurlijk niet samen. Maar in dit geval dan wel. Want uh, inderdaad, hij presenteert zich steeds als kandidaat... maar heeft ook geregeld dat het ook wettelijk kan. In de meeste Latijns-Amerikaanse uh, landen kan dat helemaal niet. Dan moet je na één of twee termijnen opstappen. Ja. En hij mag zich iedere keer weer kandidaat stellen. En wint dat ook iedere keer. Maar zonder olie lukt dat niet? Maar zonder olie lukt dat niet, dus het is, olie is een, toch een smeermiddel in dit, uh, in dit geval. Uh, Edwin, ik weet dat jij al heel lang door die man gefascineerd bent. Ja. Al, al ja. een jaar of tien, toch? Ja, nou ja, sinds het begin, uh, 98 hij de verkiezingen. En 99 januari kwam hij aan de macht. Uh, ja, het is, het is toch wel bijzonder dat je een, revolutie ziet, ziet, een socialistische revolutie ziet ontstaan. Ik ben te, ik, toen de Cubaanse was, toen was ik nog niet geboren. Toen kwam de Nicaraguaanse, toen was ik nog te jong. En nu had ik de kans om een echte socialistische... in Latijns-Amerika, en dan nota bene tien jaar na de val van de muur... dat het dan toch nog gebeurt. <lacht> ja, daar, daar moet ik bij zijn. Ja. En het is fascinerend. Ja, en daar ben je ook naartoe gegaan. Want je ja. beschrijft in je boek eigenlijk een lange periode. Dat je daar al... Ja. In, wat was het begin 2000? Ja, in... nou, de eerste keer was het Dat is ja, al ruim voordeel. Maar geleden, inderdaad, dat ja. ik echt ging volgen... was nou, nee, vanaf het moment dat hij de verkiezingen won. eind 1890. Ja. Maar goed, je hebt ook de revolutie uh, in Cuba beschreven. Ja. In een vorig boek. Ja, nou, dat was inderdaad uh, de ritselaars van Havana. Maar dat was een heel fascinerend verschil. De uh, Cubaanse revolutie is... Uh, er zit nou een beetje beweging in, maar eigenlijk een statische situatie. He? Je, je, het was ook heel makkelijk om tien reizen naar Cuba als één reis te beschrijven. Want er veranderde eigenlijk niks. Ja. En nu is er nog eigenlijk niks veranderd. Ja. Bij Venezuela was het totaal anders. Iedere keer als ik terugkwam, dacht ik, jezus, wat is hier nou weer aan de hand? Het de de Ontwikkelingen gingen zo snel dat ik, ik nou iets bij kon benen. Dus dit was een, een, een, een, het is nog steeds een, ja, een opeenstapeling ja. van ontwikkelingen. Ja. Hoe ja. maak jij van een kapitalistisch land een, een socialisme? Ja, even, dat, kun je even... Die, wat, wat van die sprongen nou vertellen? Ze zijn nou, wel ja. dus nou kwam er eerst zeut, was het zus. Weet je, dan even een vogelvlucht door <laughs> ja, dat boek dan. Venezuela was eigenlijk een land zoals ons. Nou ja, natuurlijk in Latijns-Amerika. Maar een, een kapitalistisch land met, met, met, met, met vakbonden, met ondernemers... met een regering, met een parlement. Met uh, hm. een, een, een, een leger, wat ook redelijk gehoorzaam bleef altijd. Want, uh, dat wel. Venezuela was geen land van staatsgrepen. Nou ja, en toen kwam Chavez en, uh, en die wilde daar een socialisme. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Nou, je zorgt even heel kort dat mm -hmm. uh, alle macht bij jou komt. En je, uh, je vertelt het volk dat het eigenlijk al het macht bij het volk komt. Dus jij bent het volk. Dat is even heel kort mm -hmm. uh, de manier waarop hij te werken schrijft. het volk identificeert zich dan al op die manier die met die lijn. Precies, en hij met het volk. Dus het ja. is uh, een hele. Want we hadden het net over, ja, zonder olie lukt het niet. Maar ja. dat is niet het hele verhaal. Ja. Chavez heeft een gigantisch charisma. Hij, heeft een, een, een, een, een, hij raakt een snaar bij die mensen. Hij, hij is in staat om een arm om die mensen heen te leggen. En Zeggen ik ben een van jullie, ik ben jullie broer. Jullie zijn nu aan de macht. Uh, en, en dat doet hij met een, met een. Op een manier, op een manier van praten, dat is echt ongevenheid. Onge je hebt hem wel zo ontmoet ook. Nou ja, niet één op één, nee. maar een aantal keren in, in persconferenties inderdaad. En werd je ja, dus, ook aangeraakt? Nou, uh, zo'n persconferentie is werkelijk waar. Het is een show. Het is, uh, ja, nou, je, ja, ik, ik heb geprobeerd om niet als een soort curieuze. Uh, Clown weg te zetten in het boek, natuurlijk niet, want het was niet mijn doel. Juist tegenoverstellen, maar als je daar zit, ja, het is gewoon, je lacht je te pletter. We hebben een fragmentje <laughs> van hem, we kunnen even naar hem luisteren, dat is we iets. Moeten we moeten de La capacidad de acción, la capacidad de reacción, la capacidad de defensa, la capacidad de ataque y de contraataque de la gran maquinaria de la victoria, de la gran maquinaria popular, de la gran maquinaria unida. Ja, geweldig. Ja. Die, nou, nou, dit die, was geen die, persconferentie, nee, duidelijk. Maar nou, nee. die climax, Nou, nou <laughs> Castro, die... Ja, die speech. Nou, die die speechen, geloof ik uren achter elkaar. Gaddafi nou, uh, nou, weet er ook iets van. Deze man, blijft hij ook zo een halve dag ja, ja, uh, reuvelen? Ja, ja, ja, ja, hij heeft uh, een wekelijkste televisieprogramma... wat minimaal zes uur duurt. Uh, en daar is hij alleen maar zelf aan het woord. Het is uh, een lange <laughs> toespraak, niet op deze manier. Dit is duidelijk, dit is tijdens een, speech, een van zijn hè? campagnes... voor ja. een gigantische uh, menigte van mensen. Je hoort hier veel Castro ook, hè, een beetje. Als je... Die, ja. Tonen. Dit is, dit is de veel Castro-toon die hij hier aanslaat. Nou, hij gaat eerst een beetje zo uh, hetzelfde niveau en dan opeens op het eind, oh, uh, wow, dan gaat hij omhoog. Ja, ja, ja. maar het is niet, ook, uh, dat is niet door hem uitgevonden, ook niet door veel Castro. Dat zijn oh. Dat zijn maniertjes die door populisten, door Caudillo's... zoals ze in, in, in Latijns-Amerika veel zijn geweest. En Mussolini sprak ook zo. Uh, dat, en dat hebben ze ook allemaal van elkaar gekopieerd, hoor. Uh, Castro ja. die heeft voor de spiegel zichzelf de maniertjes van Mussolini aangeleerd. En, en, en, en Chávez doet, uh, doet veel Castro na. Dus uh, nou was dit... dit is echt, hij, hij spreekt het volk ook toe in termen van... Hij is militair, hè? Dat gaat ook vaak uh, met... Castro is ook een militair. Uh, het volk toe in termen van, van oorlog, hè? Aanval, de tegenaanval. De grote defensie, de bescherming van de, de revolutie. Al die termen die zijn rechtstreeks uit de, de militaire. We ja. waren even een stap stapsprong. Weet ja. je dat je zei van, ik was er in het begin... en iedere keer dat ik er kwam was het ja. weer totaal ja, ja. anders. Kun je daar nog iets over zeggen? Nou ja, hoe, uh, dat, hoe dat dan veranderde? De, de ene keer had hij ja. de olie genationaliseerd. Dat was natuurlijk nodig voor die inkomsten. He, ja. De keer daarna had hij uh, het, het leger gepolitiseerd. He, want dat is nu een socialistisch leger geworden. Uh, de keer daarna had hij uh, allerlei socialistische vakbonden opgericht... en de andere uh, gemarginaliseerd. Dus, uh, dan krijg je, uh, hij heeft eigenlijk langzaam maar zeker... een samenleving opgebouwd die loyaal is aan die revolutie. Naast... De oude samenleving, dat, de oude politiek... de oude die, die moeten we niet meer hebben, die doen niet meer mee. Nee, we hebben nu Bolivariaans, want zo heet die revolutie... naar, naar Simon Bolivar, ja. he, zijn groot ja. voorbeeld uit de 19e eeuw. Bolivariaanse vakbonden, Bolivariaanse ondernemers... Bolivariaanse ja. uh, televisiezenders, de media. Ineens zijn de media... Vroeger, toen ik voor het eerst kwam, was er één staatszender. En nu is er nog één niet-staatszender. Dus maar de, de, de maar het interessante is dat je in je analyse in dat boek zegt... Uh, nog altijd heb je een soort... Uh, strijd tussen de marktwerking en de planeconomie. Ja. Die marktwerking is er nog altijd. Er ja. zijn nog ondernemers. En dat zijn twee, je zou kunnen zeggen, uh, totaal verschillende economische systemen. Ja. Waar schuurt dat nou? Nou ja, uh, omdat natuurlijk die marktwerking onmiskenbaar nog een rol speelt als jij een bedrijf hebt. <laughs> als als mensen jouw koekjes niet kopen, dan, dan, dan moet je iets anders gaan doen. Dat is, en als jij, uh, laat ik zeggen, koeien hebt. Dan moet jij toch voer kopen. En dat, dat, dat, voedsel, dat voer van, voor die koeien wordt geïmporteerd. Dus ja. dat gaat, jij moet dat in dollars betalen. Als jij vervolgens jouw melk van die koeien alleen maar kan verkopen tegen een door de staat vastgestelde ja. minimumprijs, maximumprijs. Want, want waardoor... dat melkdrama ja. komt ook in jouw boek. Voeren, ja, jouw. nou, dat is dus een heel goed voorbeeld van hoe dat met heel veel artikelen werkt. Met rijst, met, uh, met kip, met van alles en nog wat. Ja. Uh, op een gegeven moment dan is dat niet meer houdbaar. Dus ze, ze botsen, daar schuurt het. Zij hebben. Ze moeten hun producten verkopen op een markt die socialistisch is. Die maar de ingrediënten min. en alles, ja. Ja, dat moet gewoon in dollars. Maar ja, wat dat ook dat interessant is, dat eigenlijk in het laatste evaluerende hoofdstuk van je boek... zeg je nou, Chavez die beroept zich op allerlei uh, dingen die hij heeft gepresteerd. En dan kijk je naar het armoedepercentage, naar het onderwijs, naar uh, woningbouw, inflatie. Ja. Maar dan zeg je eigenlijk ook, als je dat vergelijkt met voordat hij kwam zijn die cijfers helemaal niet beter. Ja. Nou, ik vond het, omdat hij het, verkoopt het, ze wel. Als ja, ja, precies, omdat hij al zo lang aan de macht is, vond ik het ook een taak van me... Om, uh, om, om ook een beetje de balans op te maken, inderdaad. En uh, als je dan kijkt wat er gebeurd is, dan heeft hij inderdaad wel... die sociale programma's, hè? Uh, gesubsidieerd voedsel, uh, medici... Cubaanse dokters die al overal zitten. Uh, Onderwijs. alfabetisering hè. Uh, heeft hij best wel bereikt. De armoede is gehalveerd. Nou, denk ik denk dat is fantastisch. Maar als je dan... Als je dan verder gaat kijken en je vergelijkt het met de cijfers voor de revolutie... dan is, het, is, er, wel, nou, dan is er wel wat verbeterd, maar uh, andere Latijns-Amerikaanse landen ook. Het is in de eerste tien jaar van deze eeuw gewoon heel goed gegaan met Latijns-Amerika. De grondstofprijzen stegen omhoog. Voor hem was het olie, voor andere landen was het koolstof. Dus je kunt niet de relatie leggen dat Chavez dat heeft gedaan. Nee, precies. Uh, sterker nog, hij had het veel beter kunnen doen. Want als je ziet, die olie is gigantisch. Uh, veel meer waard geweest. Hij heeft gigantisch veel meer geld gehad dan andere landen om hem heen. En dan zie je dat de gemiddelde verbetering van de armoede... eigenlijk gelijk is als aan andere landen. Dus ja, dan kun je zeggen, hij heeft een kans gemist. Nou ja, dat schrijf jij ook. Op pagina 206 schrijf je, hij had een historische kans... Ja. maar verzuimde die te verzilveren. Nou ja, dat is absoluut het waar. Wie in de geschiedenis heeft 80% stemming van de bevolking... 500 miljard aan olieinkomsten... en 12 jaar om, om daar iets mee te doen met die twee dingen? Niemand. Chavis had die kans. En het is, wat zie je nu? Venezuela is het enige land in Latijns-Amerika met een, een, een krimpende economie. 30% inflatie, de hoogste van de hele regio. En uh, nou ja, kijk, je rijdt van het vliegveld naar de stad en je kijkt om je heen. En je ziet nog steeds dezelfde sloppenwijn. En de tegen olie de draait op te en, de mens, en de mensen die je spreekt, die zijn nog steeds helemaal. Ja. En dat is dan de clue. Ja. Hoe komt het nou dat. Uh, Indertussen, hij wint toch iedere keer weer die verkiezingen? Nou, dus dan. Het antwoord is, het is niet alleen maar die olie... en dat geld wat hij die in die, in die bevolking er is ook nog een factor charisma. En uh, dat, is, dat is het. Hij geeft de mensen hun waarde terug. Het enthousiasme voor die leider is onvoorstelbaar. Ik heb veel gezien in Latijns-Amerika... maar hoe, hoe mensen na tien jaar nog een president aanbidden... daar in Venezuela, dat is echt uniek. En, en dat heeft met zijn charisma te maken. Hij, hij, die belofte, dat zit ook in de titel, hè, de belofte ja. van de revolutie... is een belofte gebleven, maar wel een belofte... waar die mensen nog in geloven. Goed. Het is duidelijk, Edwin Koopman heeft een boek afgegeven ja. over de oliekoning Hugo Chavez. Maar uh, dat de man hier nog altijd uh, inspireert en fascineert, dat is duidelijk. Ja, zit hij daar nog lang, denk je? Um, ja, ja voor het jaar zijn de presidentsverkiezingen... en die gaat hij zonder twijfel weer weer. Ja. Nou, Meer info over dit uh, ongetwijfeld interessante boek op uh, nieuwshow.nl... en op TeleTexpagina 260. Hartelijk dank. Graag gedaan. Os pratos, têm que ter a certeza de ter atado os sapatos. Se o mestre manda virar, todo o rancho na no sapela o virou e sem dizer nada. Maria, para que sacar ao sujeito que pensaren avarias. A Jesus, o mestre pita para chamar a atenção de os rapazes e ao Duidelijk Portugees. Ja, Maria de Fatma, die zong deze muziek hadden. Eigenlijk een uh, Spaans praatje moet hebben. Nou goed. Um, hij krijgt. Uh, kleine, correctie oh, kleine... kleine correctie was dat. Wat ja. zeg ik? Kleine correctie was dat. We gaan de hele dag kleine correcties doen. Ja. We gaan het hebben over uh, de hondenfluisteraar. Want ik weet niet of je dat fenomeen kent, die is Caesar Millen. Het is een man die gevaarlijke of onhandelbare honden in een oogwenk weer in het gareel krijgt. Hij heeft de televisie. De Dog Whisperer is dagelijks te zien op National Geographic. Geographic, Kleine correctie. Ja. En trekt miljoenen kijkers in ruim 100 landen. En uh, hij geeft dit weekend drie shows in een uitverkochte Heineken Music Hall. En daar draait alles om leiderschap, de juiste energie en kalme evenwichtige honden. He, in Millens uh, televisieshows en de bazen van lastige honden stevast vol lof over de resultaten. Maar kinologen zijn lang niet allemaal zo enthousiast over zijn aanpak. En er is meer hondennieuws deze week. Want bij de uitschakeling van Osama Bin Laden was een honden... Betrokken. Waarom wordt een hond bij een dergelijke operatie ingezet? Bij ons in de studio onze eigen hondenfluisteraar, Martin Gaus. Oh, of jonge. vind je niet? Ah, ik, vind, ik vind het altijd een overtrokken uit. waar komt dat woord vandaan? Die had ook een paardenfluisteraar en honden. En, Daar is het vandaan gekomen. Maar wat, wat, wat ik heb altijd het gevoel... Ze, ze tillen zo'n fluwelig oortje op. en dan... ja, Maar dat heb dat ik hem niet zien doen. Ja, kijk, ze zeggen altijd dat je eh, honden nauwelijks met je stem behandeld, maar hoofdzakelijk met je lichaamshouding. Hoe je het doet, hij kan uitstekend lichaamshoudingen be bekijken. Omdat ze onder elkaar ook altijd op lichaamshouding ingesteld zijn. Dus alle kreten die wij uitslaan, van zit, afvolg, hier, enzovoort. enzovoort dan is die hond, voor die hond is dat wel een klank die hij herkent op een gegeven moment. Maar het is een menselijk trekje. Dus de houding van mensen is belangrijk. En daarom fluister je naar honden. Mm. En hoor je het fluisteren van hun. Ja. Uh, even die hond bij, uh, die ingezet is bij Osama Bin Laden. Waar, waarom worden die honden gebruikt bij? Waarvoor eigenlijk worden die honden nou, gebruikt? Nou, ze hebben een fantastisch instrument, dat is een neus. En die neus die, die is uh, minimaal 40 keer beter dan van ons. Als je een druppeltje boterzuur op de, op de dam neerlegt, hè, en je zet er een helikopter boven met een, uh, met een Duitse header. Dan kan hij op 300 meter daarboven kan hij dat druppeltje boter zien? botersuur? Ja, dat is, is dat dat, zo? een beetje transpiratie als we hebben. Dus dat kan hij dan uitstekend, kan hij dat uh, uh, lokaliseren. Nou, dan kan je hem leren bommen, uh, uh, gassen, uh, noem maar op. Ze kunnen bijvoorbeeld zelfs een epilepsieaanval bij mensen... kunnen ze vooruit installeren ja. uh, uh, ontdekken. Kanker kunnen ze ontdekken. Ja. Ik heb het ooit meegemaakt in een zaal. Er was een hond opgevoed door ons, of door ons toen een collega van mij. En die uh, was ingesteld op geuren van kanker. En in een zaal vroegen mensen... maar dan moet je nou even een keer laten zien. Dat was niet erg leuk om hier nou in een zaal nee. zo'n hond rond te sturen. Nou. Afijn, maar de mensen wilden het. Die hond die gaat de zaal binnen en die stopt bij een mevrouw... en die legt zijn hoofd op de schoot. En die mevrouw, die nou ja, lieve schattige hond... die mevrouw is naar de dokter gegaan, die had blaaskanker. Dus dat, uh, ja. dat is... Het. Maar is een hond in een helikopter? Hoe hou je een hond rustig? Want dat lijkt me een, een onrustige omgeving. Oh, nee. nee, een hond kan alles uh, op het moment als... En dat heet habitueren. Als je een hond brengt in een situatie die gewoon langzamerhand, net als de vogels bij de bulderbaan met de KLM. Het is niet zo dat die vogels eh, allemaal omhoog gaan. Als dus het vliegtuig omhoog gaat, Daar hebben ze allerlei hulpmiddelen voor nodig. Die dieren zijn zo aangepast en zijn zo eend geworden met de omgeving dat ze niet meer schrikken. En dat geldt ook op... ja. bij mensen. Ook, dat ja, dat... ja, maar je hebt habitueren en je hebt flooding. Dat is dus wat anders. Dan geef je een, iemand een overdosering angst, waardoor die op een gegeven moment ja. zo. Angstig is dat hij helemaal niets meer kan. En verstart en denkt dan nou, ja. al laat het me maar gebeuren. Maar dat is een, uh, bij honden een erg slechte therapie, die overigens Cesar Millen wel toepast. Goed, daar komen we dus bij Juist. aan. Cesar Millen, uh, is dat zijn echte naam? Ja. Ja, ja. Is Caesar meer een naam voor een hond? Ja, ik ook, Caesar. Ja, maar hij is de dog whisperer. Dus ik heb erg veel respect voor wat hij allemaal bereikt heeft. hoor Maar wat heeft hij dan bereikt? Wat hij bereikt heeft, 800 miljoen mensen. Wat hij bereikt heeft, is dat over de hele wereld. 800 miljoen euro of zo. Nou, hij heeft een geweldig salaris. Ik geloof dat hij met al zijn sponsoring erbij enzovoort wordt geschat op 200 miljoen per jaar. Hij heeft een imperium, zo heet dat. Ja, hij heeft een internetsite die samen met zijn familie uh, runt. En dat is fantastisch ingericht. Nooit meer dan drie klikken, je boeken... de sponsoring, de banners eromheen, enzovoort. En hij is nu... producten, honden brokken maakt hij ook. Ja, zelf. het, is, het is, is fantastisch. Maar kijk, als je dat zegt, lijkt het altijd je een beetje afgeeft. Ja. Maar het is al fantastisch. Als hij 3000 man in de Heinekenhal krijgt, drie keer... Ja. En nou, dan mensen er ook nog 90 euro uh, ja. per keer voor betalen. Dus er komt uh, maar is het nou een, een soort Hans binnen. klok, of kan die echt wat? <laughs> hij is fantastisch. Um, hij, hij, hij doet eigenlijk bijna hetzelfde als, uh, als jij. wat ik 20 jaar geleden gedaan heb. Of waar ik 20 jaar geleden mee opgestopt ben. Hij corrigeert. Um, hij um, is. Heel duidelijk aanwezig voor honden. Dus met andere woorden, hij leg, trekt de lijn korter, hij confronteert ze met hun probleem. Dat is de kern van alles. Hij voedt honden op en door het probleem tegemoet te gaan. Dus een hond valt uit naar andere honden, dan ga je naar honden toe. Hij is bang voor mensen, je gaat naar mensen toe. Alles wat hij dus doet, is gebaseerd op confrontatie. En wat heden ten dagen uh, anders is geworden... dat je dat dus niet doet, je gaat voor succes. Dat is heel veel anders. Zijn hele theorie, en wat hij in de praktijk toepast... ik hoop dat je het nog kan volgen, Victor, is gebaseerd, nou, ik doe mijn best. Op, op, gebaseerd op een dominantiemodel. En dat is, heel kort zal ik vertellen wat het is. Er was meneer Lorenz, dat was een uh, Nobelprijswinnaar... een hele beroemde bioloog-etholoog... Meneer Trumler, een Duitse en een Amerikaanse wolvenonderzoeker, meneer Mech. Die deden onderzoek in Duitsland naar wolven. Die zaten op een ge gebied waar niet zoveel wolven op konden. Er was constant een wisselende hoeveelheid wolven. En die wolven hadden constant conflicten met elkaar. Ze beeten elkaar, er waren ruzies, er waren voer- of omparingsrituelen. Er was allemaal ellende. Uh, daar zijn dikke boeken over geschreven. De hele opvoeding van honden is gebaseerd op dat fenomeen. Die meneer Mech, die is een jaar 15 vijftien geleden, die beroemde Amerikaan, is uh, nieuw onderzoek gaan doen. En is hij met helikopters, is hij wolven in de natuur gaan volgen. Dan krijg je natuurlijk de chips die hij geïmplanteerd zijn centertjes waar hij kan ontvangen. En tot zijn grote schrik kwam hij erachter dat hij bij wolven nooit ruzie was. Er waren maar verzoeningen. Er de werd de wet helemaal niet geknokt. Er was altijd een soort samenwerkingsmodel. Iedere wolf die zijn eigen goede eigenschappen had, die kon die ontplooien. Dus die man moest zijn boeken herzien. Het leek wel Dr. Spock, weet je wat, vroeger. Dus hij probeerde zijn boek te herzien. Dat wilden de uitgevers niet. En nou, een jaar of vijftien geleden, is het hem gelukt. En wat blijkt nou? Dat. De hele theorie van het dominantiemodel moet overboord. En alle honden mensen die daar nog in blijven hangen, maken een fout. En wat het probleem nu is van Caesar, dat hij nog in die twintig jaar geleden methodiek zit. Maar het werkt wel. Ja, maar het werkt altijd. Als ik jou een dreun van je hersens geef, dan ben je inderdaad rustig. Nou, maar intern... Dat weet je nog in, Ja, nee, let op, ja, wat ja. je daar zegt. Ja. Intern blijft jouw motivatie van nou krijg ik je een keer. Dus een hond corrigeren. Kijk, waar een hond nu bezig ja, is... Ja, maar wacht even, wacht even, Martin. Kijk, dus ook... Ok, Oké, ok, dit, dit snappen we allemaal nog. Maar dan zou het toch ooit die man, Cesar Millen, wel eens een keer door de mand gevallen zijn. Omdat mensen zeggen, ja, op de lange duur werkt het niet. Maar daar heb ik nog niks van vernomen. Nee. Alles werkt op de lange duur niet als je niet consequent doet zoals je doet. Maar het gaat om een principieel iets. Dus, een hond wil aandacht. Hij wil, zijn, zijn, hij wil voorspelbaarheid in zijn omgeving. Hij wil die voorspelbaarheid wil hij kunnen beïnvloeden. Nou heeft een hond iets geleerd door fouten van mensen. Hij heeft aandacht gekregen voor het verkeerde. En nu ga je die hond corrigeren, waar hij vroeger al de aandacht voor kreeg. Dat is zo intens fout. Wat je dus zou moeten doen, laat ik één voorbeeld geven, dan ja. weet je het helemaal. Ja, is dat ook een, een voorbeeld waardoor jij zelf van die, van die methode in de tijd bent afgestapt? Ik bezoek allemaal congressen over de ja. wereld, waardoor ik hoop bij te leren en ik wil ja. bijleren. Ja. Ik ga ook naar César toe nu. Want ja. natuurlijk, want ik wil bijleren. Ja. Nou, als het wat is. Ik maar één, gewoon maar volgens voor... mij heb jij maar niet het idee dat je iets van hem kan leren. Nou, je kan vooringenomen zijn. Door... Hij kan niet van jou leren als ik zo hoor. Nee, joh, je luistert er nou even naar. Maar, want het is verschrikkelijk oh. belangrijk. Want dan begrijp je ook helemaal wat ik bedoel. Stel voor dat je thuis komt en een hond springt als een idioot tegen je op. Of je wil hem uitlaten. En hij springt en hij is blij. Die hond heeft altijd in zijn leven succes gehad. Want dan kreeg hij het lijntje om. En dan ging de baas mee naar buiten. En hij was zeus vrolijk. En nou mag hij niet meer springen. En dan ga je hem kort houden. Je gaat hem op zijn donder geven. Hij heeft al zijn beheersbaarheid in zijn leven. Staat plotseling onder druk. Hij begrijpt er niets van. Wat moet je dus doen? Je doet dus niets. Je gaat gewoon weer zitten. En die hond komt er dus achter. Als ik spring... dan gaat die baas niets doen. Je gaat zitten. Dus hij leert, ik moet niet meer springen... want dan krijg ik... Aandacht, ja. en dan ga ik naar buiten. Maar dat is en, toch gewoon conditioneringsgedrag? Juist. De en de beloning is, die blijft weg. Dus het, ja, maar jij bent een het sneller weer. Het, het gedrag, uh, dat is de extinctie van het uh, geleerde gedrag, zo heet dat gewoon. Oh, nee, nee, als je Jawel. Extinctie is wat anders. Extinctie ja. is het volgende. Op een moment als Hij een hond. Verdoving is dat toch? Nee, nee jo, extinctie is het volgende. Op een moment als een hond nog alles één keer uit de kast haalt om zijn zin te krijgen. en jij geeft er dan toe. dat heet een extinction burst. Ja. En op datzelfde moment krijg je nooit. Niet meer goed. Maar waar het dus om gaat... het opvoeden heden ten dagen... gaat om succes. Heeft de hond succes voor nieuw gedrag? Je gaat iets niet afleren. Je gaat nieuw gedrag aanleren. Het nou, is de, totaal anders. Maar goed, de, de, jij zegt... ik ben ondertussen tot een ander inzicht gekomen... en vele met mij. Die Cesar Millen ja, die is eigenlijk nog een beetje van de uh, old school. Maar het werkt wel. Nou, ja, maar Dat is fantastisch. Ik zeg ook, dus in is... die zin kan je zeggen, is het erg... Nou, ik vind, ik vind... Zijn die honden daar ongelukkig door? Laat ik je eens een voorbeeld geven. Als jij in een gezin zit, ja, in vind een ik, woon... Vind ik wel juist nee, het is helemaal goed. Je zit in een woonkamer. Je bent vader en moeder in huis. En plotseling heb... zijn jouw kinderen... die weten al... op alle mogelijke manieren... aandacht van jou te krijgen. Door te zeuren, te jengelen, overal tussendoor... en uiteindelijk reageer je. Maar omdat je zo... veel macht in je huis hebt... en je hebt ze tussen vier deuren... en dan zeg je, nu is het afgelopen... en geef je ze een timmer voor een hersens... En je doet dus dat. Dat is zo onsportief. Waar je mee bezig bent, Dat moet is zijn? wat eigenlijk Willem doet, vind jij? Juist. Wat ik vind, je moet dus nadenken... jouw kind vertoont verkeerd gedrag. Dat verkeerde gedrag moet je geen aandacht geven. Het is al door hetzelfde gedoe. Ja. Geef aandacht voor de gewenste dingen. Als je dat dus doet, zie je langzaam het andere gedrag uitdoven... Ja. en komt er komt een nieuw gedrag voor terug. Ja, maar goed, toch zijn die baasjes en die honden er gelukkig mee. Ja, gelukkig mee. Maar dat is een andere manier. Ja. Er zijn dus ja. ook mensen okay. die dat op een andere manier doen. En ik heb nogmaals, ik vind ja. het fantastisch hoe die timt. Het is fantastisch hoe hij zijn houding laat zien. Het is ook briljant dat hij mensen kan duidelijk maken... als je boos wordt, ben je een slechte opvoeder. Als hij dat soort dingen allemaal vertelt, is briljant. Ja... Je zucht ervan? Ik zit er van te eigen. Jongens, ja, het is een, een, een stuk... Ja, nou, zegt... ik, ik, ik weet het, want Martin, je bent in de tijd ook bij Paul Witteman geweest. en Ik heb even op die site gekeken. Nou, ik geloof dat er 400 mensen zijn er allemaal... Uh, nu hebben we daar een zegje over gedaan. Dood en verderf. Nou, sommigen dood en verderf. Dus ik ja. denk, het is ook heel erg om, omstreden wat je zegt. En, uh, het is niet omstreden wat ik zeg, nou, voorzorg... het is omstreden wat hij zegt. Ah. Want, even voor de duidelijkheid... Uh. Alle wetenschappers, alle etologen. Alle mensen die enig verstand hebben van honden en die hun spoor hebben verdiend, hebben pogingen gedaan om met Caesar in gesprek te komen en met hem door te nemen van... jongen, ja, dat zie je ja. niet goed, want het is achterhaal. Die leerprocessen zitten anders in elkaar. Ja. Maar hij staat niet open. Nee. Nee, dus, dus een discussie komt er ook niet. Goed, dan hoop ik dat je een hele leuke avond hebt bij Cesar Millen. Maar dat ik helemaal heel eruit kom. Ja, ik, nee, ik zat met Frits Barron oh. te praten. Die kon nooit meer bij Feyenoord supporters niet meer oh. naar binnen toe. Want dan stonden ze met uh, stukgeslagen flesjes op hem te wachten. Dus ik ben erg bang dat ze met prikbanden naar me toe komen. <laughs> <laughs> Ik zou zeggen, gewoon een, een panzer trekken. Goed, Martin Gauwso, het ging dus over de werkwijze van die hondenfluisteraar, Cesar Millen. Dit weekend drie keer een uitverkochte show in Heineken Music Hall in Amsterdam. Dank je wel, Martin, voor je komst. We gaan het nu hebben over geluk. Ja, we gaan praten met de psycholoog Abbersma, die op... Uh... 10 mei, dacht ik, uh, gaat promoveren. Ja, dinsdag. Uh, Ja, bij de geluksprofessor. Uh, de heer Veenhoven. in Rotterdam, Veenhoven. Maar die zat wel. Uh, dat moet ik zeggen. non-verbaal stevig signaal te geven. naar Martin. toen het ging over die hele. conditioneringsprocessen. Uh, uh, uitdoving van gedrag. belonen van het gewenste gedrag. Daar komen we misschien straks op. Maar eerst naar dat boek. Want over geluk wordt van alles en nog wat beweerd. Blijf in jezelf geloven. Denk positief. Nou, dat zijn twee. adviezen die je elke dag. wel ergens te horen krijgt. Er zijn stapels psychologisch zijn boeken vol met dit soort clichés. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank. Je kunt tegenwoordig op internet ook allerlei zelfhulpprogramma's volgen. Maar ja, wat snijdt nou hout? Het is eigenlijk net wat Martin ook zei. Wat zijn de modernste technieken? Um, en dat staat allemaal in die uh, prachtige dissertatie... van New Age tot Schopenhauer, naar, van boeddhist naar Paolo Coelho. Goedemorgen. Goedemorgen. De titel ja. is Onvolmaakt Geluk... Is dat de dus strekking van het boek? Gelukkig is nooit helemaal uh, vol, volmaakt? Er zijn wel mensen die zichzelf volmaakt gelukkig vinden... maar ja. dat zijn niet de mensen die het best functioneren. Nee? Uh, je, hebt vaak, uh, je, je hebt vaak ook het negatieve nodig en het positieve denken waar we het over hadden. Als je, echt, uh, down, uh, als je echt in de goot ligt en het gaat echt slecht en je voelt je echt beroerd... dan krijg je in een zelfhulpboek vaak het advies... stel je een positieve toekomst voor ja. en ga nadenken... Uh, en het effect daarvan is dat het verschil over hoe het zou kunnen zijn... en hoe het is, groter wordt. Dus dat je je beroerder van gaat voelen. Ja. Dus dat is een van de... In sommige situaties negatieve adviezen. Er was toch ook dat uh, onderzoek laatst dat mensen die wat minder positief in het leven staan... de wat sombere, vaak betere mechanismen hebben om het leven aan te kunnen... dan die optimisten die overal met blijde ogen instappen? Nee, optimisme is echt, is, is echt ontzettend waardevol in je leven. Uh, je krijgt de dingen voor elkaar. Zelfs met slechte theorieën over honden kan je erg populair worden... als je er zelf in gelooft. Dus het is... Uh, als meneer Miller heet hij. Als hij van zichzelf had gezegd... Uh, ik heb wel een ideetje, maar... Ik weet dat niemand achter hem aan gaan lopen. En juist omdat hij een, Zelfs met een verkeerde theorie krijg je mensen achter huh? je aan. En dat levert Zoals die César Millan bijvoorbeeld. Zo, ja, precies. Gedrevenheid ja, ja. ja. heet dat. Ja. Maar goed, uh, hoeveel uh, veel boeken heb je doorgeploeterd, Ad? 57. <laughs> en was dat te doen? Uh, uh, nee. Ik lees zelf nog steeds. Al het ja? jaar. En er komen nog steeds dingen tegen die, die nieuw voor me zijn. Zo was uh, wat? Ja, er is nog, uh, pas een citaat van een theoloog die zegt. Nou ja. Uh, Bijna alles wat we doen in ons leven is tweedehands. Uh, uh, hoe het met je hart gaat en al dat soort dingen kan je wel uitbesteden. Maar het geloven in God, zegt hij... Uh, dat is iets wat je niet tweedehands zomaar van anderen kan overnemen. Dat moet je echt uh, diep binnen in jezelf voelen... en opnieuw voor jezelf ontdekken. En ik denk dat dat voor geluk ook geldt. En dat is een gedachte die ik nog niet eerder was ja. tegengekomen. Als je nou gaat promoveren bij de geluksprofessor... dan zegt hij natuurlijk ook... Uh, hoe hebt u uw onderzoek onderbouwd, methodologisch? Dus je hebt wel een aantal kijkpunten genomen... Een soort matrixje waarin je die boeken allemaal mee hebt uh, doorgeskimd. Wat waren nou die punten? Nou, het leuke ervan is zo van, uh, dat je je richt op positieve dingen in het leven. Als je naar de psychologie kijkt uh, en waar onderzoek wordt naar gedaan... er wordt depressies, angsten en verslaving. Dus alles wat het leven beroerd maakt wordt ontzettend vaak onderzocht. Wordt 17 keer zo vaak onderzocht. Uh, als wat het leven leuk maakt. Uh, liefde, geluk, dankbaarheid, dat soort zaken. Mm -hmm. Als je naar de zelfhulpboeken kijkt... die gaan allemaal over persoonlijke groei... over goede relaties, over uh, wie ben ik, dat soort dingen. Die richten zich allemaal op wat het leven goed maakt. En sinds het jaar 2000 heb je in de psychologie... een hervormingsbeweging die zegt... Uh, we moeten meer kijken aan wat het leven goed maakt... wanneer mensen floreren, wanneer relaties goed zijn... Uh, hoe de honden goed met elkaar omgaan... want die waren net ook al gelukkig... Uh, dus dat maakt het leven, wat het leven beter maakt. En de zelfhulpboeken doen dat eigenlijk al 200 jaar. Dus die waren ver voor op de academische psychologie. Maar ja. wat valt op als je dus die 57 zelfhulpboeken doorwerkt? Ja, de, de, dat Zit, de... ja, zijn ze er nuttig? Ja, sommige zijn ontzettend oppervlakkig. Ze beloven veel. Uh, er zijn boeken die zeggen, ik kan denken en voelen wat ik wil. En dat is natuurlijk een ontzettend goede titel. En die geeft aan dat je misschien iets in je denken en voelen kan be kan veranderen en dat is positief. Maar als mensen echt denken dat je kan denken en voelen wat ik wil... Uh, dan heb je een ideaal gesteld dat je niet gaat halen. Dus dan zou het negatief werken. Uh, je, je ziet veel fouten erin staan. Uh, ander, ik noemde net al een voorbeeld. Een ander voorbeeld is, uh, gooi je boosheid eruit? Dat, dat, dat is nog ouder. Dat is een Freudiaans idee. Mensen is een soort stoommachine waar de druk zich in opbouwt. Dus je hebt een soort ventiel nodig... Om je boosheid eruit te gooien. Maar als je je boosheid kussen eruit Kussen slaan gaat, en een, tegen bomen stampen, dat soort dingen. Ja, moet je vooral Hakken. doen en dan moet je aan je baas erbij denken. En dan zie je de volgende dag de baas en dan heb je die agressie van gisteren nog in je. Dus daar dan wordt het groter van. Uh, de, dus uh, het vervelende van de zelfhulpboeken is dat er geen correctiemechanismen in zitten. Uh, je, je kan gerust een theorie van 35, van 50 jaar geleden, kan je gewoon weer opnieuw vertellen. Uh, en er is niemand die, uh, die dat in de gaten heeft. En het is een grotere industrie als ja. van hondenfluisteren hondenfluister. Hè. In Amerika, ja. een half miljard per jaar... wordt er besteed aan zelfhulpboeken. Een half ja. miljard per jaar. Maar het ik dacht even... dat jij toch ook zegt... dan moet je toch een soort keurmerk erop hebben. Dat je denkt, nou ja, ja dit is wel een aardig boekje... maar dat heeft theorieën van drie jaar geleden die achterhaald zijn. Maar dit boek, daar hebt u wat aan. Ja, ik denk niet dat je een kum, uh, Iedereen mag denken over het leven zoals hij wil. Je mag je honden opvoeden zoals je wil. En er mogen andere mensen commentaar op hebben. Maar het fijne zou zijn als je een soort consumentenbond hebt... Uh, voor het geluk. Die zegt zo van, dit is uh, inhoudelijk redelijk goed. Dit is een goed boek. En, en dit is echt inhoudelijk fout. Zo van... Uh, wie graag wil berichten wil hebben van gene zijde bijvoorbeeld... alio manda over hoe je moet leven, die moet dat vooral doen. En die is ook niet geïnteresseerd in of dat wetenschappelijk houdbaar is. En dat moet je ook niet verbieden. En je moet ook niet willen zo van een stempel erop... Uh, een soort gedachtenpolitie, dat is niet nodig. Maar als je nou eens een website maakt die echt goed toegankelijk is... en waar al die boeken goed beoordeeld zijn... en dat je het kan zien wat goed is. Ja, maar wie moet dat keurmerk dan verstrekken? De academische psychologie. De academische psychologie. Ja. Uh, je hebt ook uh, niet alleen al die zoveel boeken doorgeploeterd... maar uh, ook je oor te luisteren gelegd bij uh, boeddhistische geschriften. Hè? Ja, dat... Ja. En? Uh, het leven is lijden. Hè? Dat, is de hoofdles. Ja. Dat, is, dat is de hoofdles van het boeddhisme. Ja. En het grote voordeel van, van, van die eerste les van het boeddhisme is... Uh, dat je er niet op rekent dat alles mee gaat zitten... en dingen vallen misschien in de praktijk ja. wel een keertje mee. Uh, het nadeel is natuurlijk dat je niet erg veel van het leven... ervan gaat verwachten misschien. Ja. En dat is ook wel... als je niet te veel verwacht, dan valt het ook niet zo, zo erg tegen. Dus dat is toch wel... Nou, het werkt maar wel als je, je, je boeddhisten praat, dan is dit leven ook niet belangrijk. Want je leeft heel veel levens. En het leven, zegt de boeddhist, is slechts als een, een... ja, moet ik zeggen, een knippering van je oog. Zeker, dat is mooi relativerend. En dan moet je het belangrijk vinden om iets meer van je leven te maken. En die knippering van je oog. Er zit ook een heel negatieve kant aan. Ja, maar heel vaak wordt het door mensen gezien als een, een, een te bereiken ideaal. Hè? Een boeddhistische levenshouding. Ja, maar die, je hebt boeddhisten die, die gaan naar God. En die, je hebt boeddhisten die gaan naar niets. En dat is ongeveer hetzelfde ook. Graag ja. genoeg. Schopenhauer, bood hij nog uh, Sulaas? Nou ja, als je negatief ingesteld bent uit jezelf zoals ik... Dan, als je dat leest, uh, dan, dan word je wel een beetje blij... dat de andere mensen erger zijn dan jezelf. Uh, dus dat helpt, maar verder raadt hij aan uh, om mensen te schuwen... Uh, omdat dat eigenlijk allemaal rotzakken zijn die je nooit voldoende waarderen. En uh, het, het zijn een soort ratten die je moet vermijden. En als je kijkt naar geluk, dan zijn ja. mensen die veel... Met andere mensen omgaan, die zijn gelukkiger. De Schopenhauer zou ik niet aanbevelen. Even naast die zelfhulpboeken, je hebt tegenwoordig natuurlijk allerlei, je zou kunnen zeggen, stromingen, systemen waarin je te horen krijgt. Jij maakt je eigen werkelijkheid. He, dus als je maar wil, NLP, Avatar, Landmark. Dan komt het goed, want jij creëert je eigen toekomst. Ik heb ook wel eens begrepen dat mensen bij de psychiater komen om als dat niet lukt. Ze zichzelf dat kwalijk nemen. Ik faal. He, dus ik rij uh, tegen een boom, dat is mijn schuld. Of mijn kind wordt ziek, dat is mijn schuld. Of ik... Ja, die maakbaarheidsfilosofie is natuurlijk erg... Uh, het positieve van de maakbaarheidsfilosofie... is dat je misschien gaat zoeken naar wat je zou kunnen veranderen en ja. verbeteren. En dat is mooi. Maar als het niet lukt... Uh, maar het negatieve ervan is, is, is en dat het vaak niet lukt. Als je kijkt naar hoe gelukkig mensen zijn, de helft hangt ongeveer af van hoe je genetisch in elkaar zit. Uh, de een die kan een, een vrij dom leven leiden en uh, dingen onhandig doen. En die is genetisch erg gelukkig en die blijft gewoon gelukkig. De andere is een slechte of een negatieve inborst en die is een beetje cynisch. En die kijkt een beetje afstandelijk tegen dingen aan. En die kan zich zijn levenskunst echt hard trainen en die wordt misschien nooit zo gelukkig als zo'n. Vind je dat je zelf in die laatste categorie zit? Een beetje tussenin, hoop ja. ik. Nee, want jij je zei, je zei het net even in, in, in, in een bijzin, hè? Dat je zelf... In, in, in, in, in bijzin, Heb je er nog iets... Ben je er gelukkiger van geworden, van het proefschrift? Nou, wel als die... Uh... Ik ben in ieder geval erg gelukkig dat het nu klaar is. Als het ja, ja, is, ja dan toch. Dan ben je ja, blij. Dinsdag, uh... Ja, dinsdag. Kan je mensen nog een levenswijsheid meegeven als ze tegenover je zitten? Heb je nog een halve minuut nou, dat voor, het... had. Ja. Ja, dat lukt steeds vaker. Mm. Maar het is niet zo van dat er één ding is... Uh, je, hebt, je hebt die uitspraak van de anonieme alcoholisten... zo van uh, verander wat je kan en accepteer wat je niet kan veranderen. En dat laatste is echt heel wezenlijk. En nog het wijsheid om het verschil ertussen te maken. Psycholoog Ad Bergsma over zijn proefschrift en het heet onvolmaakt Geluk. Komt er ook een handelseditie van? Het is wel te koop, maar het is, het is half Nederlands, half Engels. Dus okay. ik zou het niet aanraden. Nou, misschien komt dat nou. Dat zou ik hebben op school geregeld.